Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Israël is bereid de gevechtspauze met Hamas steeds met een dag te verlengen... als Hamas per dag minstens tien gijzelaars vrijlaat. Dat heeft premier Netanyahu gezegd tegen de Amerikaanse president Biden. Eerder zei Hamas al dat er over een verlenging van de pauze kan worden gepraat... als Israël meer Palestijnse gevangenen vrijlaat. Een Duitse priester die een jaar geleden werd ontvoerd in Mali is vrijgelaten. Dat zeggen medewerkers van zijn geloofsgemeenschap tegen persbureau Reuters. Hans-Joachim Loren werkte al 30 jaar in Mali als missionaris voor de Witte Paters. Hij verdween in november 2022 uit zijn woning in de hoofdstad. Wie Loren had ontvoerd, waarom en hoe hij is vrijgekomen is niet bekendgemaakt. Ontvoeringen komen vaker voor in Mali, maar zijn uitzonderlijk in de hoofdstad. Het land wordt al lange tijd geplaagd door sociale onrust. De meeste leiders van de gewapende groep die afgelopen dag een legerkazerne in Sierra Leone aanviel, zijn opgepakt. Dat zegt de president van het land. De groep zou ook meerdere gevangenissen hebben aangevallen en de gevangenen hebben bevrijd. President Bio zei in een verklaring op televisie dat er veiligheidsoperaties en een onderzoek gaande zijn. BIO werd in juni herkozen en sindsdien is de politieke situatie in het West-Afrikaanse land gespannen. Volgens onafhankelijke waarnemers werden mensen die niet op de president zouden stemmen geïntimideerd... en ook het tellen van de stemmen zou niet transparant zijn verlopen. Het weer bewolkt met af en toe regen, het koelt vannacht af naar een graad of vier. In de ochtend in Zuid-Limburg sneeuw, later ook in het midden en oosten. Vanaf de middag kan het glad worden... Tijdens de sneeuwval liggen de temperaturen rond het vriespunt. In Zeeland kan het de komende dag 11 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 I already sang ...negen. Bye. Oh, I told myself Over and over again What well, I'm gonna do about it Alle verfahren Münzen, Schulen und Fantasie, hab mich in dir gefangen, was nicht in mir geschieht, war mich an deiner Stimme, leg mich zur Ruhe in deinen Augen und nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Für mich bei dir geboren. jeden moment genießen dauer hebe kleig bei dir ist gut an leben ein ticken mir vorlos verlos ich war ich bei der toast bin verföhrt außer mir den langsam mit dir je ondergaan